De wonderbaarlijke uitvindingen van professor Poppinga. Een hoorspelstrip voor de jeugd in twaalf delen, geschreven door Jan Lauwman. Vandaag horen jullie het laatste deel, de uitvinding van Kaspar. Zeg Kaspar, mijn jongen. Hoe lang ben je nou eigenlijk alweer bij ons? Alweer bijna drie maanden, professor. Zo, zo, zo. Zo lang alweer. Jongen, jongen, jongen, zeg. Nou, nou, nou. wat blijft de tijd, hè? Zegt u dat wel, professor? <laughs> het is werkelijk ja. omgevlogen. Zeg, ja, ja, ja. En heb je hier ondertussen wel het een en ander geleerd, denk je? Oh, zeker, professor. Zeker. Prachtig, prachtig, prachtig. Ja, dat was tenslotte de bedoeling, nietwaar? <laughs> natuurlijk, natuurlijk. Ja. Ja. Ja, ik, ik denk, professor, dat ik hier nu al de langste tijd geweest ben. Hey, nee, wat vertel je me nou? Caspar, jongen, ben je van plan zo gauw alweer weg te gaan? Oh, ja. Ik weet het niet, professor. Ik, ik weet het waarachtig niet. Maar mijn plan was om hier te blijven totdat ik een volleerd uitvinder zou zijn. Zo, zo. En ben je dat nog niet, denk je? Hè? Oh. Ja, ik begrijp me goed, waar heb ik me goed. Ze willen je nog lang niet weg hebben, hoor, Maak jij en ik. Integendeel zelfs. <laughs> Dank u. Ja, ik weet het nog niet of ik wel volleerd ben, maar... Ik vraag me eigenlijk af hoe ik, hoe ik dat kan bewijzen. Nou, gewoon. Hè? Gewoon door een geweldig belangrijke uitvinding te doen, zou ik zeggen. Yeah, yeah. Ja, ja. Ja, je hebt natuurlijk zo al het een en ander uitgevonden. Nee, me niet kwalijk, ja. zeg. Ik denk bijvoorbeeld even zo nou wat te noemen aan die, aan die theelepeltjes, ja, hè, weet je wel. Geweldig, ja. <laughs> ja, we hebben gelachen met die dingen. En, en, en de volautomatische paraplu. Ja. Ja. Heel aardige uitvinding overigens, hoor. En dan vooral die verschijnkist. Ja, ja, vooral op die verschijnkist zal ik je eeuwig dankbaar blijven. Dank u, professor. Ja, ja, maar stel je voor dat je die ja. niet had uitgevonden, Kasper. Zeg, wie weet waar ik dan op dit ogenblik zou zitten. Hè? Nou, ik zeker niet, professor. Ja, zo zie je maar weer. Maar ik bedoel toch eigenlijk meer uh, een grotere uitvinding dan ja. eigenlijk. Hè? Ja, eentje die toch nog eventjes wat belangrijker is. Ja. Het zou bijvoorbeeld een uitvinding moeten zijn die verder alle andere uitvindingen overbodig maakt. Tjong, daar noemt He? u toch wel even iets, professor. Ja, dat weet ik wel. Ja. Ik sta er eigenlijk zelf verbaasd over. En niet zo'n klein beetje ook over die opmerking. <laughs> maar als, als jij er nou in zou slagen, Caspar, zoiets uit te vinden... Hè, dan zou je voor mij en voor iedereen bewezen hebben een volleerd uitvinder te zijn. Ja, ja ik begrijp wat u bedoelt. Hm. Dat, uh, dat denk ik ervan. Nou, ik, ik ga er meteen over nadenken. Prachtig, prachtig, prachtig. Nou, jongen, bij voorbaat veel succes gewenst, dan en, en haast je langzaam, haast je langzaam. Mm -hmm. Wel, dan willen je voorlopig liever nog niet missen, Maartje. Eindig. Dank u, professor. Dank u. Zitten. Dan nog toepassen. Zo, wat loopt jij moeilijk te kijken, jongen? Ja, ja, Maartje. Ik zal hier wel niet zo lang meer zijn. Hebben. Wat? Nee. Ben jij van plan binnenkort weg te gaan? Nou oh ja, binnenkort. Dat weet ik niet. Het ziet er wel naar uit. Ja. Oh. oh, jongen. Nou. Ik moet je zeggen, dat zou ik erg jammer vinden. Wat hoor ik nou toch? Ja, we hebben wel vaak en veel gekibbeld. Maar ik zou je toch wel erg missen, Caspar. Oh. Ik mag je toch wel aan de professor op. Nou, daar hoor ik van op, maar... Ah, dat is niet waar. Dat weet je best, Caspar. <laughs> eerlijk gezegd heb ik dat af en toe wel eens aan je gemerkt. Maar... Alleen zo heel af en toe. Oh, jij bent en blijft een plaaggeest, En jij hè? zeker niet. Oh, dan beginnen we weer. Ja, nou hoor ik het zelf ook. Maar in ieder geval, het staat nog niet vast wanneer je zult weggaan, hè? Nee, nee. Ik moet eerst nog iets heel belangrijks uitvinden. Oh, en wat dan wel? Ik, ik wou dat ik het wist, Maartje. En weet je ook niet ongeveer wat het moet worden? Ik heb geen he? flauw idee. Oh. Nou, wat denk je van een automatische schoenenpoetsapparaat? Oh, nee, nee. Dat is toch veel te eenvoudig. Of een, uh, of een uh, slaapautomaat, hè? Mm. Of een papegaaienpraatapparaat. Hoe vind je die? Of een automatische hengel. Hè? Die hebben we ook nog niet. Of een nachtkijkbril. nachtkijkbril. En, en, en ah. wat zeg je van een automatische hondenuitplater? Hou op, hou op. Wil je me zo graag weg hebben hier? Wat bedoel je? Nou, dat je me zo aan makkelijke ideeën helpt. Oh nee, dat weet je best wel. Oh, het kanspaard. lijkt er wel verdacht veel op. Hè? Ach jij, goed, goed, ik zeg al niks meer. Je hoeft van mij geen hulp meer te verwachten. Een, een uh, pappagaaienpraatapparaat, zei je toch? Hè? ik weet van niks. Ik heb niks gezegd. Ja, ja, ja. Ach, laat ook maar, maar. Het zou toch maar een waardeloze uitvinding zijn. Oh, zeker omdat ik het je heb voorgezegd. <laughs> Zie je wel dat jij het hebt gezegd? Oh, oh, oh! <laughs> nou, ik ga al. Ik ga wel ergens anders zitten denken. Ja, graag. En hoe verder weg, hoe beter. Ik kan je hier missen als kiespijn. Oh goed dat ik het weet. Dan ga ik meteen al mijn spullen pakken. Ja, je doet maar. Als je maar weet dan je dat ik je er niet meer help. Je zou toch je spullen gaan pakken? Oh, oh dat, ja. dat had ik zomaar gezegd, maatje. En uh, hoe is het met je uitvinding? Nee, ik heb nog steeds niks. Oh, dan mag je wel eens opschieten. Ik denk, ik denk. Ik doe niets anders dan denken. Ja, zo. En mij nee, af en toe plagen, hè? Als je maar niet denkt dat ik je nog eens een keer zal helpen. Nou, dat hoeft ook helemaal niet. Ik denk liever zelf, hoor. Ja, ja, ja. Dat zal allemaal wel weer wat moois worden. Zeker een automatische boekenlegger of zoiets, hè? Of een, of een bladzijdenomslaarapparaat. Heus niet, hoor. Hé, hé, hé. Daar schiet me opeens iets te binnen. Wat, jongen? Ja, dat zal ik jou aan je neus hangen. Nou, oh, jij hoeft het mijn huis niet te vertellen, hoor. Als je dat maar niet denkt. Nee, nu, maar als ik er straks aan begin, dan kom jij vast en zeker binnen tien minuten om het hoekje gluren. Ja, gloeien. dat had je gedacht. Oh, jongen dat ik daar nou niet eerder op kom. De professor had het over een uitvinding die alle andere uitvindingen overbodig zou maken. Maar wat, wat, wat, er toch in jezelf te mompelen, oh, niks, niks, niks, niks, niks. Uh, als de professor straks misschien naar me vraagt, dan ben ik in zijn werkkamer, hoor. Goed, hoor, ik zal het hem zeggen. Ja. Ik heb hier een kopje thee voor je, Caspar. Oh ja, ja. Uh, uh, zet het maar voor de deur, Maartje. Ik haal het straks wel binnen. Nee, nee, nee, nee. nee. Dan, dan vergeet je het. Dan wordt het ja. koud. Ja, goed, breng het dan maar even hier. Ja. Zo. Kijk eens, jongen. Alsjeblieft. Ah, een lekker kopje thee. Dankjewel, maatje. Maartje. Zo. Waar ben je nou toch mee bezig, Caspar? Dat zie je toch wel, hè? Nee. Nee, dat zie ik niet. Ja, dat zie je dat niet? dat is dan maar goed ook. Wat is dat nou toch voor een vreemd ding waar je mee bezig bent, joh. Moet dat een uitvinding voorstellen? Ja, vis en varatje. Sterker nog, dit wordt de grootste uitvinding aller tijden. Oh, hij wel. Wat een opschip. Ja, toch nou, Er is anders nog niet zo erg veel van te zien. Hij, hij is ook nog niet klaar. He? Nee, nu je het mij vraagt, komt hij ook nooit klaar. Oh, nou, wacht maar af, maatje, wacht maar af. En als die klaar is, dan zul je versteld staan. Nou, ik help het je hopen, jongen. Ah, reken er maar op. Zolang ik klaar ben, zal ik hem jou en de professor demonstreren. Nou, goed. Ik ben hoogst benieuwd, al stel ik me er niet zo erg veel van voor. Ga dan maar, ik heb meer te doen dan naar jouw praatjes te luisteren, begrijp je dan? Oh, ik heb anders al een half woord genoeg voor. Wat, eh... Uh... Zeg, wat is Casper eigenlijk al die tijd in zijn eentje aan het uitvoeren, maagdje? Oh, professor. Casper, die is aan de grootste uitvinding aller tijden oh. bezig. Tenminste, dat zegt hij. Ja, ja. Wat, wat is dat dan wel voor een uitvinding, zeg? Ja, dat moet u mij niet vragen, professor. Dat weet ik niet. Oh. In ieder geval is het een heel gek geval. Dat heb ik wel gezien. Een heel gek geval? Zo, zo. Hoe, hoe, hoe zag dat eruit dan? Nou, uh... Gewoon, hè? Een, een heel groot vierkant apparaat met allemaal van die, van die tandwieletjes en, en metertjes en slangetjes en, en een hele grote trechter. Hé, zeg, hij zal toch niet bezig zijn een volautomatische slagramspuiter uit te vinden? Huh? Zo, professor. Oh, ja, daar ben ik zelf ook juist een beetje. Oh, ja, dat zou jammer zijn. Ja, ja voor u dan tenminste bedoel ik. Nou, nou ja, goed, voor Kasper ook wel een beetje, maartje. Ja, He? natuurlijk, professor, dat bedoel ik ook. Nou goed, ja, we zullen wel afwachten. Hier. We zullen het binnenkort wel horen, oh, oh, ja, denk ja, ik. dat denk ik ook wel, professor. En? Nog niks, professor. Nog niks. Hij is nog altijd druk bezig. Ik heb hem zojuist eten gebracht. Hé hey, hé, hey. nou dan moet hij wel iets verdraads ingewikkelds ja. aan het uitvinden zijn, zeg. Zo ziet het er toch ook wel nee, uit? Ja. Nou ja, nou ja, het moet tenslotte ook zijn meesterstuk worden. Zijn wat? Zijn meesterstuk. Hé hey, hé, hey, Hoopt er namelijk mee te bewijzen dat hij nou een volleerde uitvinder is, oh je wel. Oh ja, ja, ja, ja Zo dat doen klopt, we. dat heeft ja. hij me verteld, ja. Oh, daar oh. Ja. Oh. Ja, zul je het hebben, daar oh. zul je het hebben. Kom mee, kijk. Nu zit het grote moment ja zit ik, hier, ik, hier, ik. Eh. Is je, is, is is je uitvinding gereed, Kasper? Ja, professor. Komt u met Maartje maar eens gauw kijken wat ik heb uitgevonden? Ja, nou, maar dat zullen we zeker, hè, Maartje? Oh zeker, professor, mee, zeker? We komen er dan, ja, Kasper! Zo, nou, laat ons maar eens gauw, he we he. buiten aas Laat ons maar eens gauw zien wat jij hebt uitgevonden, Kasper. Ja, ja. Oh, jor, jor. Kasper, ik ben zo benieuwd waar... Dat rare apparaat verdient, hè. Goed zo. Nou, mag ik jullie dan voorstellen ja? aan de grootste uitvinding aller tijden? Kom, ja. kom. De... Nou? Goed. ...uitvindautomaat. Aha! Heel interessant, heel interessant. Ja, ja, ja. ja, ja. Oh, ja. W wat, wat kun je daar dan mee doen, Ja, uh, Zoals de naam al zegt, hè? deze automaat doet geheel zelfstandig iedere uitvinding die je maar wenst. Heel interessant, heel interessant. Kun je ons dat laten zien, Caspar? Ja, ja, ja, Kasper, Caspar, ja. kun je ons laten zien hoe deze automaat werkt? Zeker, zeg? Zeker. Uh, noemt u maar eens iets wat u uitgevonden zou willen hebben? Een opblaasbare telefoon. Een opblaasbare telefoon. Ja. Dan bent u het daarmee eens, professor? Ja, ja, jongen, dat is goed. Er schiet mij toch niks te binnen op dit goed, moment. Nou, dan komt hier een opblaasbare telefoon. Alsjeblieft, één opblaasbare telefoon. Interessant, oh. hoogst interessant. Hey, nee, en, en doet hij het echt? Probeer het maar. Ja, ja. Oh. <laughs> nou, <hazien> Oh! Oh! Oei, hey, wat dat? Het gebeurt <hazien> Die hele telefoon springt uit elkaar. Het je vroeg <hazien> toch om een opblaasbare ja, telefoon? wel, Kasper, jongen, maar ik bedoelde een telefoon die je, die je kunt opnemen. Blazen net als een ballon. Op had dat dan eerder gezegd? Nou, dan komt hij nu. Hè. Alsjeblieft een echte onvervalste opblaasbare oh. telefoon. Ja, we rempel, het is erin. Ik wist niet echt dat die dingen bestonden. <lacht> Ik zei zomaar wat. Die telefoon bestond daar straks ook nog niet. Die is zojuist door de uitvindautomaat uitgevonden. Oh, nou ja, zoals jij het zegt, zal het wel zo zijn. Hè? En uh, had u nog iets uitgevonden gehad willen hebben, professor? Uh, uh, ja, Kasper, jongen, ja. Kan die automaat voor jou ook een, een roltrap voor bergbeklimmers uitvinden? <lacht> uh, natuurlijk, professor, natuurlijk. Let u maar op. voor bergbeklimmers. Oh. <laughs> nou, Kasper, nou, nou, mijn compliment, dat zeg. Dat ik. is werkelijk oh. <laughs> een heel geweldige uitvinding. Dank u, wel, ja, dank u wel, professor. Nou, je hebt nou voor mij dubbel en dwars bewezen, mijn jongen, dat je nog volledig uitvinder bent. Ja, ik, ik begrijp alleen niet goed dat ik zelf nooit eerder op dat praktische idee gekomen oh, ja, ben. Ja, professor, eens moet er natuurlijk eentje de eerste zijn, nietwaar? Ja, ja, <laughs> dat is waar. Ja. En zoals gezegd, dat ben jij nou geweest, nou, mijn gelukwens, zo, jongen. Dank u, dank u. En, uh, ga je nou weg, jongen? Ja, ik vrees van wel, Maartje. Jammer. Ja, Maartje, maar een jonge kerel als Kasper kan natuurlijk niet altijd bij ons blijven. Nee. Hè? Die moet toch eens op een dag voor zichzelf beginnen, niet? Hè? Hoe eerder die dat nou doet, hoe, hoe, hoe beter het voor hem nee, is. Zo is het toch, professor? Zo is het toch. Ik vind het zelf ook erg jammer om weg te gaan. Ik heb het erg, echt heel erg naar mijn zin gehad hier bij u en bij Maartje. Nou, dan hoef je nou toch niet zomaar meteen weg te gaan. Ik ga ook niet meteen. Ik blijf nog één nachtje slapen. Oh, nou. Dat zag ik vanavond nog eens extra lekker koken. Goed, doe dat. En professor, omdat ik het hier zo fijn heb gehad en omdat ik zoveel van u geleerd heb... Jammer, jongen. ...wil ik u graag deze uitvindautomaat aanbieden. Ach, nee. Nee, maar hoor dat toch eens, wat een genereus am. Oh. Geweldig. Wat zeg je, wat zeg je dan, maartje? Kasper. je, Kasper, dat had je toch niet moeten doen, joh. Tuurlijk wel, maartje, natuurlijk wel. Dat ben, ben, ben ik de professor toch wel verschuldigd. En, en jijzelf dan, jongen? Kijk, als het nodig is, vind ik er wel weer een nieuwe uitvindautomaat op. Oh. Ja, zo is het. Nou, dan ga ik maar. Professor Maartje, nogmaals heel hartelijk bedankt voor jullie goede zorg en ik kom nog wel eens langs. Oh, ja, Caspar. Ja, zij doen, jongen. Natuurlijk, Maartje, natuurlijk. Beloof ik. Nou, tot ziens dan maar, hè. Zullen we dat maar zeggen. Ja, ja uh, Kaspar. Tot ziens, mijn jongen. Hoor. Tot ziens. Nou, Maartje. Daar gaat hij dan. Een, een fijne jongen. Groot, heel groot uitvinder. Ja, professor. Hij plaagde me wel vaak. Maar wat was het, een fijne jongen. Oh, professor. Jullie hebben geluisterd naar het laatste deel van... De wonderbaarlijke uitvindingen van professor Poppinga. Een hoorspasstrip voor de jeugd in twaalf delen. Geschreven door Jan Lauwman.